Een op de drie gemeenteraadsleden heeft vanwege zijn functie... wel eens te maken gehad met agressie of geweld. Dat meldt Nieuwsuur na een peiling onder ruim 2000 raadsleden. Verbale agressie komt het meest voor. Raadsleden worden dan bijvoorbeeld uitgescholden, bedreigd of gediscrimineerd. Van de belaagde politici heeft minstens 1 op de tien overwogen... om met het raadswerk te stoppen.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 Anderhalf uur voor de uitbarsting werd begonnen met de evacuatie. Er zijn voor zover bekend geen doden of gewonden. De vorige uitbarsting van de Kelut was in 2007. De Kelut is een van de 130 actieve vulkanen in Indonesië. Vorige week was er nog een uitbarsting van de Sinabung op Sumatra. De Italiaanse premier Letta treedt af. Morgen dient hij zijn ontslag in bij president Napolitano. Letta stond onder grote druk binnen zijn eigen partij, de centrumlinkse PD. Vanmiddag riep voorzitter Renzi Letta op om het veld te ruimen. Verwacht wordt dat Renzi zelf Letta opvolgt als premier. Renzi wil hervormingen. Het weer, vannacht opklaringen, het wordt een graad of 2. Overdag eerst geregeld zon en een graad of 7. Tegen de avond weer regen, vooral in de westelijke helft van het land. Zaterdag aan zee kans op zuidwester storm. Af en toe zon, ook buien. En het kan zaterdag 13 graden worden. Tot zover het NOS Journaal. Er is ook verkeersinformatie. Op de N347 Haaksbergen-Rijssen is tussen sint Isidorushoeve en Hengevelden... in beide richtingen de weg dicht door een ongeluk. Dat was de verkeersinformatie. Spanning en overtuiging virtuoze dans. Introdans danst Russisch rumoer. Nu in de Nederlandse theaters. Mis het niet. Kijk op introdans.nl. Overweeg u om over te stappen op een andere energieleverancier?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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het drie graden, binnen zit Lucella Carrasso. Nu eens geen goud voor Nederland bij het schaatsen vandaag, wel voor China. Coach Gerard Kemkers had het daarna over een verdwaalde Chinees die heel hard reed. Dat kan de Chinezen vast niks schelen, die lag in hun vuistje. Want nummer 1 klinkt toch een heel stuk beter dan nummer 39. Goedenavond, vicepremier Asscher is vanavond de gast in het oog. Terwijl Nederland naar het schaatsen keek, stond hij twee dagen lang zijn wet werk en zekerheid te verdedigen in de Kamer. Over het schaatsen praat ik met Marnix Koolhaas en Marnix Wieberdink. We zoeken een verklaring voor de Oranje suprematie in Sochi. En de correspondent van de Corriere della Sierra is de gast... om de nieuwste politieke perikelen in Italië uit te leggen. Ook hebben we het over Afghanistan, want tegen de zin van de Amerikanen... laat vertrekkend president Karzai tientallen gevangenen vrij. Dat op de dag dat het volgende in het nieuws was. Donderdag 13 februari. Els Borst is zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Ja, wij hebben sinds maandagavond, toen het uh, lichaam van mevrouw Borst is aangetroffen, uitgebreid onderzoek gedaan. De politie en ook het uh, Nederlands Forensisch Instituut. En uit al die onderzoeken trekken wij op dit moment de conclusie dat een misdrijf het meest waarschijnlijk is. Of zij steekwonden of had of schotwonden of wellicht met een voorwerp op haar hoofd is geslagen. Dat kunt u niet zeggen. Nee, daar zeggen wij op dit moment niets over. Nogmaals, wij houden het onderzoek heel breed en zullen ook met die onderzoeksbevindingen aan de slag. Want doen. de rechercheurs willen niet alleen weten wat mevrouw Borst in de laatste uren van haar leven heeft gedaan. Ze willen ook uitzoeken wat voor activiteiten ze de afgelopen maanden heeft ondernomen. In de Beeldhovense wijk waar Borst woonde schikken veel mensen als ze horen dat het mogelijk om een misdrijf gaat. Nou, dat is natuurlijk een klap. En mensen denken, jeetje, kan dat bij ons ook? Burgemeester Gerritsen van De Beeld reageerde geschokt... toen hij vanmorgen van het nieuws op de hoogte werd gesteld. Aangeslagen reacties in en buiten Den Haag. En dat is natuurlijk in en in triest. En mijn gedachten zijn... Nog extra nu bij de, bij de familie en de nabestaanden. Altijd in dienst van mensen heeft gestaan. Dat iemand haar moedwillig om het leven zou hebben gebracht... dat is haast niet te begrijpen of te geloven. Maar bij mij is toch ook gewoon het gevoel... ik hoop dat ze niet al te lang heeft geleden. Alexander Pechtold. Zaterdag is er een herdenkingsdienst voor oud-minister Borst. Onder het ministerschap van Els Borst werd de euthanasie wettelijk mogelijk... mits de patiënt 12 jaar of ouder is... België is nu een stap verder gegaan door de leeftijd los te laten. Voortaan mogen weelsbekwame kinderen van alle leeftijden vragen om euthanasie als ze ondraaglijk lijden. Dit tot afschuw van de conservatieve Amerikaanse media. Een cultuur van dood. Kinderen in de nation van België onder de age van 18. kunnen zichzelf put dood laten. En opnieuw beefde de grond in Groningen... met een kracht van drie op de schaal van Richter. Opnieuw wat was Loppersom de klos. En opnieuw was er schade. En ik, ja, ik heb nu net even gekeken. Ik denk van nou, het is wel verder open, de bestaande scheuren, zeg maar. En weer draaide de medaillefabriek op volle toeren. Zilver en brons was er voor Nederland... bij het vrouwenschaatsen op de duizend meter. Met Irene Wust en Margot Boer in de hoofdrol. Ik bedoel, je gaat er zeker voor... En, uh... Dat deed ik op mijn manier ook. Alleen ik kon de eerste 600 meter dan toch net een beetje snel uitkomen. Die opening tijd is goed. Met twee, bijna dikke 2-tienen langzamer dan Hongslang. Maar moeten ze wel in die ronde gang maken. En dat, dat doet ze eigenlijk niet hoor. En Irene gaat een fantastische kruising krijgen. Want Bo gaat stilvallen. Bo gaat stilvallen. Dan moet ze er nu naartoe. Lange klappen, iedereen rijdt er naartoe. Want en daar komt Wust. daar komt Wust. Ze zetten de versnelling al in bij het ingaan van de voorlaatste bocht. En nu de laatste bocht, de binnenbocht. En dan... In 1469, in 1469. Zilver, tot nu toe. Ingetogen in reactie, want Wust gaat altijd voor het hoogst haalbare. Zang is gewoon vandaag absoluut de terechte winnares. Daar uh, kunnen we alleen maar heel diep respect voor hebben. En uh, vier jaar op jagen en zorgen dat ook vier jaar weer Nederlander op de eerste podem Staat. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. De krant van morgen die is alvast ingezien door Anouk Thijssen. Defensie gaat hackers opleiden die cyberaanvallen moeten kunnen uitvoeren. Ze moeten bij een militair conflict... apparatuur van de vijand onklaar kunnen maken... zegt de commandant van de Taskforce Cyber in de Volkskrant. Hoe ver de cybermilitairen mogen gaan, moet het kabinet nog wel vaststellen. Steeds meer mensen proberen af te dingen omdat ze het gevoel hebben dat ze te veel betalen of omdat ze minder te besteden hebben. Ondanks de toename van het gepingel voelen de meeste Nederlanders zich nog steeds niet echt prettig bij het vragen om korting. Maar je kunt het leren en het bovendien niets te verliezen, zegt een onderhandelexpert in het Nederlands Dagblad. Ze adviseert om op de Vlooienmarkt op koningsdag eens ontspannen te oefenen, want als je daar niet afdenkt, val je Helemaal uit de toon? Ze worden vaak weggezet als lokale amateurs of protestpartijen, maar in werkelijkheid zijn lokale politieke partijen onmisbaar geworden. Ze regeren in meer dan de helft van de gemeente mee. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Vooral op het platteland en in voorsteden leveren ze ook wethouders... terwijl ze in steden met een universiteit juist nauwelijks een rol van betekenis spelen. Na de opkomst van Pim Fortuyn en de Leefbaren... werden veel lokale partijen gezien als incompetente, ruziezoekende amateurs... Een hoogleraar regionale politiek vindt dat veel te ver gaan. In het zuiden zijn er al lokale partijen, zolang er verkiezingen zijn. De Telegraaf en de regionale dagbladen schrijven over de schandpaal... die dreigt voor restaurants met een vieze keuken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zet vanaf de zomer... de keuringsrapporten van 2000 lunchrooms op internet. Als zo'n zaak een rood labeltje heeft, dan weet je voortaan genoeg... Naming en shaming is prima, vindt de Consumentenbond. Want als klanten massaal wegblijven... moeten ondernemers wel iets doen aan de hygiëne. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt wel voor de risico's. Je zult als ondernemer maar de pech hebben... dat er net een muis door de keuken loopt bij een controle. Dan mag het volgens de branche niet zo zijn... dat je naam nog jarenlang op een lijst blijft circuleren. Morgen is het Valentijnsdag. En liefde moet worden gevierd, vindt het Nederlands Dagblad. Voor wie vergeten is hoe dat moet, zet de krant het nog even op een rij. Romantiek zit vooral in dingen samen doen die je normaal niet doet. Eén tip is lekker een avond rummiekuppen in plaats van voor de televisie hangen. Of je man verrassen met twee kaartjes voor een voetbalwedstrijd. Liefde moet je doen en dat kun je leren, zegt een relatietherapeut in de krant. Succes hebben kan al met een buitensporen groot boeket... of een kus die je lang niet meer vergeet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain. With the vortex as her heart, her needs and wants, and wishes and whims. On this chart, what do I know? My cards, the fool, the fool, the fool that Mary Ruthless man with air beneath my footsteps. And Providence has my plan, Providence has my plan. Oh, it's such expensive innocence. Never knowing any cost She throws around her finery For us to fetch when it gets lost Fool's complaint. Suzanne Vega, haar uh, nieuwste album, Tales from the Realm of The Queen of Pentacles. En ze is binnenkort in Nederland. Een te grote delegatie naar Sochi, een klungelende staatssecretaris die zijn biezen pakt... een speculerende minister die blijft, moties van wantrouw vanuit de Kamer. Daar ging het zo'n beetje over de afgelopen weken in de Kamer en in de pers. Wat doen de ministers ondertussen eigenlijk? Lodewijk Asscher is minister van Sociale Zaken en vicepremier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u fotografeerde gisteren een geheel lege vloer voor de grote zaal... en zette die foto op Twitter. Ja, want het was uh, het belangrijkste debat wat ik heb mogen doen uh, de afgelopen anderhalf jaar over de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland. Een nieuwe wet die zorgt dat mensen geen wegwerpartikel zijn, maar worden gewaardeerd om hun werk. Dat mensen weer makkelijker een vast contract krijgen. Uh, dat de ontslagbescherming eerlijker wordt. De, de hele de grote wet uh, wordt ingekort. De WW wordt gemoderniseerd. Dus echt een, uh, een mammoedwet. Ook ingekort, zeker, maar uh, uh, op een hele mooie manier. Waardoor werkgevers en werknemers er samen voor gaan zorgen dat mensen van de ene baan naar de ander komen. Echt een prachtige wet. Eh, die voortvloeit uit het Sociaal Akkoord. Er zit ongelooflijk veel werk in. Er is twee dagen lang uh, zeer inhoudelijk over gedebatteerd in de Kamer de afgelopen dagen. En het ziet er naar nou uit dat hij ook een hele ruime meerderheid gaat halen. Het is ja, echt prachtig die, nieuws. Maar die foto die maakte u denk ik niet voor niets. Nou, die foto die liet zien dat uh, uh, deze wet die alle werkgevers en alle werknemers in Nederland gaat raken de komende jaren... die de grootste verandering in het arbeidsrecht betekent in misschien wel 70 jaar... dat daar uh, uh, geen hond te bekennen was op de, op de tribunes. En was dat ook niet tegelijkertijd met uh, Stefan Groothuis, met de duizend meter? Nou, dat, dat zou ik kunnen begrijpen, maar ja zo'n duizend meter dat duurt een minuutje en, uh, en acht seconden. Dus dat kan toch niet helemaal de oorzaak zijn. Nee, maar er was gewoon te weinig belangstelling en zo te horen doet dat iets met u? Nou, ik, was, ik ben heel erg trots en blij. omdat uh, Dit ging vandaag over, uh, niet over het grote nieuws. Want men wist al wat ik in die wet had staan. Het ging ook niet over uh, hoe komen die afspraken eruit te zien. Want de werkgevers en werknemers steunen het al. Dus er zat geen politieke spanning. Maar het betekent wel heel veel voor mensen die nu in een nul-uur-contractje zitten, die er maar niet aan te pas komen. Nee, voor... en, en, en wat doet het dan met u dat daar uh, tot nu, vanavond, hier bij het oog weinig belangstelling voor was? Nou, het is natuurlijk ironisch. Het is ironisch dat iets wat echt heel veel mensen raakt, uh, voor je het weet onopgemerkt voorbij gaat. En dat mensen dat de komende jaren gaan merken. Terwijl alle, alle bijverschijnselen heel groot worden. Maar ik ben wel heel dankbaar voor het feit dat het op zo'n goede manier gegaan is. En, ja, en, en, en komt dat misschien ook doordat er van tevoren zoveel aandacht voor is geweest? Hè? Want, want die wet is natuurlijk wel heel vaak besproken, ook Zeker. in de media. Het komt ook omdat het gewoon het resultaat is van een jaar lang onderhandelen. Het resultaat is van een moeizaam bevochten sociaal akkoord. Dat is allemaal waar. Maar dit was wel het moment. En wat vandaag gebeurde is dat heel veel partijen zeiden: van nou ja, we zijn eigenlijk wel enthousiast. We zijn wel positief. We steunen die beweging. Wij willen eigenlijk horen. Bij deze verandering voor Nederland? Ja, behalve de PVV hè, in ieder geval. De PVV gaf aan tegen. Uh, wij zijn tegen, dat, uh, dat had u al gedacht. Nou ja, dat, dat kan. Uh, maar dat was hier niet wat was hier niet de grote nieuws. De SP heeft eerder 7-min gegeven voor deze wet en was onduidelijk in, uh, in de stemming, Alle ja, andere want, want partijen... gaat de SP nu wel mee? Want u heeft een aantal handreikingen gedaan hè, in, in, in aanloop naar uh, die behandeling van de wet uh, gaan ze nu wel mee? Het is onduidelijk. Kijk, die wet die zorgt dat er een einde komt... aan de doorgeschoten flexibilisering. Een enorme verandering die Partij van de Arbeid en SP al heel lang willen. Dat staat in de wet. Die wet zorgt dat iedereen een ontslagvergoeding krijgt. En niet alleen de mensen die het geluk hebben om via de rechter te worden ontslagen. Dat is een wens, ook van de SP. Maar ze laten het nog hangen tot de stemmingen? Of ze mee ik, denk gaan dat of ze, ik denk dat ze op instructie wachten van het hoofdbureau hoe ze hierover moeten stemmen. Maar ik denk dat ze eigenlijk als je een zeven min geeft, dan ben je ergens voor. En dat hoopt u, neem ik aan, ook omdat die gemeenteraadsverkiezingen eraan komen... Daar kan de dus SP natuurlijk ook nog wel weer een beetje gebruik van maken... door een aantal dingen waar ze het niet mee eens zijn... die misschien ook bij uw achterban moeilijk liggen, zoals die WW. Nee. Die kunnen ze nog een beetje aan, uh, aandikken. Ik denk dat het veel lastiger voor ze is om uit te leggen... Dat je, dat je alleen maar ergens voor bent als je 100% je zin krijgt. Dan ben je 100% sociaal, maar 0% geschikt voor samenwerking. En dan is de vraag wat je hier doet. Dus ik denk dat voor de campagne maakt dat niet uit. Maar ik hoop dat zoveel mogelijk partijen die wet steunen. Want dat is goed voor Nederland... Uh, dus van CDA en D66 tot SP en Partij van de Arbeid. We moeten daar jaren mee verder. Het betekent heel veel voor mensen en daarom hoop ik dat ze steunen. En vindt u het irritant dat ze het laten hangen? Nee, dat is hun goede recht. Dat hoort ook bij, bij politiek. Ik heb twee dagen gevochten om steun te krijgen voor die wet... die goed is voor werkgevers, maar vooral ook <lacht> voor werknemers in Nederland. Ja. Maar goed, dat hoort u dus later. Nu bent u uh, in de tussentijd ook nauw betrokken geweest bij de toestand rondom minister Plasterk. Uh, u heeft zich vast op de achtergrond ook wel uh, met wekers bezig gehouden. Wat ligt u nou meer? Zijn dat die politieke kwesties die spannend zijn rond personen en vertrouwen, om die goed te managen? Of toch meer inhoudelijk zo rond uh, een wet als vandaag? Nou, kijk, als het gaat over collega's, zijn, zijn alle bewindspersonen natuurlijk erg betrokken? Want nog helemaal, je bent de vicepremier. Zeker, helemaal los van de politieke kant. Uh, ben je bezorgd hoe het met je collega gaat. Als vicepremier is mijn taak vooral ja, de een op de achtergrond: problemen voorkomen, zorgen dat er geen ruzie komt. En als die komt, dat die wordt opgelost. Vind ik heel belangrijk werk. En ligt dat u goed? Uh, ik heb de indruk dat ik daar uh, toegevoegde waarde kan bieden in, in, onze, in ons team. Maar dit zo'n wet, die verbetering van de arbeidsmarkt... dat is waar ik voor naar Den Haag ben gekomen. Daar, vind ik, uh, daar, daar verbeter je het leven van heel veel Nederlanders mee. En als u het dan heeft over die toegevoegde waarde van u... Hè, hoe zou u die zelf omschrijven? Wat is uw toegevoegde waarde? Nou, die is vooral om er niet te veel over te praten... en op de achtergrond problemen weg te nemen. Wij vinden dat je nu zijn kabinetsperiode uit moet zitten. Dat je uh, moet proberen stabiliteit te, te bereiken. Uh, dat we niet met onszelf bezig moeten zijn, maar met het land. En daar hoort bij dat de top van het kabinet, Mark Rutte en ik... Die rol spelen. Dus en dat we mensen tot de orde roepen als ze zich misdragen... en dat we problemen helpen oplossen. Ja, Het hoort erbij, maar u klinkt er wat minder gepassioneerd over dan uh, zo'n wet. L ligt het u minder? Nee, het ligt mij wel. En ik vind het ook mooi werk om te doen. Maar uh, ik ben er een beetje terughoudend over... omdat het vooral werkt op de achtergrond. Dus als je jezelf op de borst gaat kloppen... dan, uh, dan nou, ben je per definitie niet. goed bezig. Maar je, je kan ook zeggen, ik vind het leuk of niet leuk, toch? Ik vind het leuk. Ja, ook om, om zo'n kwestie rondom Plasterk goed af te handelen... Nou, ja, dat heeft hij vooral zelf uh, in het debat gedaan. Nou. Uh, ja, vind ja? ik wel. Ik vind dat hij zich daar uh, ongelooflijk knap heeft verdedigd. En ik heb met Mark Rutte geprobeerd te helpen bij de voorbereiding. Maar, maar die, die rol was beperkt. Je staat daar in je eentje je te verdedigen. Uh, nee, het is, als het goed is, merken jullie er niet zoveel van. Uh, van het werk wat ik op de achtergrond doe. En dat moet ik vooral zo houden. Mm. Ik dacht nog wel even van de week. toen ik hem hoorde zeggen dat hij dan maar ging afspreken. om niet meer te veel op televisie te komen. dacht ik, je mag wat een. Ja, wat een tegemoetkoming. Had u die bedacht... of kwam die echt vanuit de oppositie? Nee, dat je dat... dat moet toezeggen? Nee, maar dat past ook in de context van dat debat... waarin hij uh, excuses heeft gemaakt... voor dat specifieke televisieoptreden... waar heel veel om te doen was. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als bewindspersonen je verhaal ook uitdraagt en Nederlanders meeneemt... in de veranderingen die je doormaakt. En dat mag je ook blijven doen? Natuurlijk, natuurlijk. dat hoort gewoon bij het werk. Hij is de dag na dat debat gewoon weer aan het werk gegaan. En zo hoort het ook. Je moet niet te lang bij de pakken neerzitten... Uh, maar wel proberen te leren van, uh, van de dingen die je overkomt. Ja, en uh, dinsdag, hè, want er was nog iets belangrijk... wat ook niet al te veel aandacht heeft gekregen... is uh, de jeugdwet die door de Eerste Kamer is gegaan dinsdag. Ja. Uh, een belangrijke week dus voor het kabinet. Uh, wat kunnen we de komende tijd nou nog verwachten qua grote wetten? Nou, die wet is dus door Martin van Rijn en Fred Teven samen... Uh, heel bekwaam door de Eerste Kamer gehaald. Dat verandert heel veel, maakt het voor gemeenten mogelijk... om kinderen veel sneller te gaan helpen... Dan in het destijds... Als het allemaal gaat lukken uiteindelijk? Ja, dat geldt is heel voor alles. De bedoeling. Maar ja. destijds toen ik in de gemeente werkte was ik daar al heel erg voor. Dat is echt vakmanschap ook hoe ze die wet hebben verdedigd. De komende weken, volgende week de participatiewet. Die ervoor zorgt dat uh, mensen met een handicap een baan kunnen krijgen bij een gewoon bedrijf. Uh, daar komt de pensioenverandering Witteveen komt naar de Kamer. Dus we zijn ongelooflijk bezig om met de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De veranderingen door te voeren die nodig zijn voor Nederland, dat doen we met, uh, met hart en ziel. En dat, is, dat lukt ook eigenlijk heel goed. Tussen alle beslommeringen door van, uh, van alle stress in de politiek van de afgelopen weken, boeken we grote resultaten. En daar is D66 natuurlijk ook wel bij nodig, hè? bij die debatten. Is het nu weer een beetje goed gemaakt met op, na die motie van wantrouw tegen Plasterk? Nou, die spanning die daar speelde, die was, uh, dat was in de Kamer. Hè. Dat is niet iets voor mij om uh, me om mee te bemoeien. Ik heb vandaag weer goed samengewerkt met alle partijen in, uh, in de Tweede Kamer... inclusief D66, op de inhoud. Dus wat moet er gebeuren en uh, hoe vergaren we daar steun voor? Ik heb begrepen dat Diederik Samson ongelooflijk kwaad was. Dat lijkt mij nou een moment dat Lodewijk Asscher... Hè, ook al wil je daar niet al te veel over zeggen... ook nog eventjes zijn werk gaat doen als, als oliemannetje. Nou, weet u, als ik daar nou uh, uh, verder het zwijgen toe doe... ik. Ik denk dat het goed is dat het debat zo is afgelopen. Dat Plasterk uh, uh, weer aan het werk is. Ik ben daar blij om als zijn collega. En ik vind het ook mooi dat hij uh, uh, nu gewoon weer de dingen kan doen waar hij voor is gekomen. En is de kou met D66 uit de lucht? Nou, dat moet u echt aan uh, Samsung en tot zelf vragen. Maar het zijn ook professionals. Dus niks mis mee dat je het soms uh, hard met elkaar oneens bent. Maar de verantwoordelijkheid van alle partijen die gaat niet alleen maar over één debat. Die gaat over wat moet er gebeuren in Nederland. En hoe zorgen we nou voor economische groei en stabiliteit. Dus ze moeten er overheen stappen, allebei. Uh, het lijkt mij, uh, lijkt mij verstandig om uh, uh, ruzies uit te praten. Dus iets anders dan overheen stappen. Uh, maar zo uit te praten dat je, dat je weet wat je aan elkaar hebt. Goed, u gaat uh, nu naar huis na twee dagen debat. Gaat u nog wel even kijken naar het uh, schaatsen even in de herhaling? Ik ben intussen geïnformeerd over de, de medailles die er vandaag weer gewonnen zijn. Ja. Daar ga ik nog wel even naar kijken. Ja, dat vind ik, wel, uh, ik ben zelf ook een uh, niet onverdienstelijk schaatser. Oh ja. Dus het is leuk om te zien. Is dat zo? Nee, het is wel onverdienstelijk, maar ik hou van schaatsen. Wat is uw beste afstand? Mijn beste afstand is, een, uh, ik denk, uh, de 300 meter. Ongeveer. De 300 meter. In hoeveel tijd? Nou, zullen we dat niet meten. Laten we het niet pijnlijk maken. Oké. Okay. Goed, Lodewijk Ascher, dank u wel. Graag gedaan. I can hear the world sing Only the echoes of love People stopping still I can see your faces Only the shadows Keep shining through the. Port. Everybody's talking Zucchero. Morgen dan uh, komt er in Italië alweer een einde aan het premierschap van Enrico Letta. Hij leidde de regering nog een jaar. Marika Fiano is hier. Welkom, goedenavond. Correspondent van de krant Corriere della Sera. <lacht> Welkom. <lacht> um, ja, dat komt omdat de relatief nieuwe partijvoorzitter van de partij van Letta, Renzi heet hij. Ja. Sinds vandaag kennen we hem allemaal. Die moest ja. hem niet meer. Nou goed, hij is net uh, 66 dagen de, de, de partijleider uh, van uh, Partito Democratico op PD, zoals, zoals genoemd. Hij is ook de, de uitgesproken burgemeester van Florence. Misschien mensen kennen hem uh, daardoor. En, en sinds uh, wanneer hij dus burgemeester is geworden heeft hij gewoon zoveel uh, posities genomen dat hij dus, uh, zichzelf uh, heeft uh, ja, naar voren, naar de voorgrond uh, geduurd. Heeft dus een beetje routine gedaan op uh, lokaal niveau. Ja. In, in een heel belangrijke stad zoals Florence Hij komt ook daar vandaan. Hij praat ook uh, met zijn prachtige Florentijnse accent. Uh, en daarna heeft uh, ja, hij is, uh, zijn, ja, zijn politieke carrière is get, gestaag omhoog gegaan. En toen is hij voorzitter geworden van de partij. Daarna heeft hij de aanval geopend op Letta. Wat, wat is zijn probleem is met Letta? Uh, nou, hij is geworden omdat er, er is gestemd voor hem. Hè, dus daar uh, dan uh, uiteindelijk is het ook door de partij ook, uh, uh, benoemd. Nou, wat is, uh, ja, wat is verkeerd? Het punt is dus dat, uh, dat volgens zijn gaan de dingen te langzaam. Uh, we, zijn, we moeten uit het moeras, heeft hij gezegd. En sommige mensen al vanavond op de tv en op de, op de, op de social media... Uh, hebben gezegd van, nou, uh, moeras is niet zo'n mooie uitdrukking... om, te, om uh, zo uh, letten af te danken. Want ja, het is natuurlijk ook zo, uh, dan hebben we... Gehad. Die heeft Italië een beetje inderdaad letterlijk uit, de, uit het moeras van, van die, die enorme schuldenproblemen en financiële problemen. Uh, nou, eruit getrokken. En daarna is zij ook heeft, uh, bij de verkiezingen... is zij een beetje afgedankt ook. Geen succes gehad. En Letta, die ook heeft een beetje uh, ja, het land uh, ja, geprobeerd... een nieuwe glans te geven... is ook door zijn eigen partij uh, afgedankt. Want, dus ze hebben ook gestemd. En voor zeg maar de, de, het voorstel van Reensie... van we gaan nu een nieuwe, een nieuwe manier doen. We gaan gewoon uh, ja, de, het land ervormen en zo... En dat moet snel gaan en we hebben genoeg gewacht. En, en er is gestemd uh, ja, door onder 36 partijleiders, zeg maar, tegen 16. Dus het, het was een enorm... Het, het, het leefde was... breed in de partij. Ja, precies. En, en als je er nou van een afstandje naar kijkt, heeft, heeft Renzi een punt, ging het te langzaam onder Letta? Of, of is, is hij iemand die gewoon de macht wil hebben? Nou goed, er wordt gezegd dat hij natuurlijk heel ambitieus is. Maar hij zegt, ik, ik ben ambitieus voor Italië, zegt Renzi. Uh, het is natuurlijk een ingewikkelde een, een, een economische situatie. Uh, hij heeft natuurlijk... Uh, ja, we, we komen uit een, een hele zware periode van, van Berlusconi... waar dus helaas, uh, economisch gezien... Uh, Italië is, is in, echt in een muras, als we dat willen gebruiken, terechtgekomen. Ja, ik, ik weet niet of Letta... Uh, ik kan het niet zeggen. Van heeft hij niet genoeg gedaan? Als je dat kijkt, heeft hij ontzettend veel geprobeerd, vooral in het buitenland Italië te profileren. om nieuwe investeerders weer nieuw vers geld naar Italië aan te trekken. En heeft een aantal goede deals ook in het Midden-Oosten en in Zuid-Amerika en ook in Noord-Amerika, ja, inderdaad ondertekend. Dus in die zin, maar het is Italië, hoe het Italië-systeem dat werkt, dat het niet zo goed gaat. Ja. En kijk, er zijn ook nieuwe, nieuwe gegevens over de en we hebben ja in Italië gemiddeld ja we, we zitten bij 12,7% werkloosheid. Maar de jongeren, bij de jongeren is het is, ja, bijna 50%, 46,7%. Dus het is een enorme werkloosheid. Dus dan heb je al die kinderen thuis, ook grote kinderen... die studeren een beetje zo en die niks verdienen. En ze komen niet aan de bak. En, en dat zo, natuurlijk... zo ontstaat er natuurlijk ongeduld van het moet sneller. Er moet, ja. er moet meer gebeuren. Ja. Uh, nu, nu denken wij als Nederlanders... nou ja, dan gaat Renzi zitten op die stoel van Letta... dan gaat hij gewoon volgende week verder op die plek... Hij wil ook een nieuwe coalitie. Wat is daar dan de logica van? Ja, het is natuurlijk een beetje, een beetje moeilijk uit te leggen. Want vanavond tweette hij: uh, een simpel en dapper land. Laten we dat proberen. Uh, en dat is wat hij wil, dus simpele lijnen en ook uh, uh, bijvoorbeeld een nieuwe uh, stelsel om, om te stemrechten. Uh, dat is een heel lange, ingewikkelde procedure uh, uh, en hij, hij heeft er voor elkaar gekregen dat er in ieder geval een bredere steun is voor. Uh, en dan, maar we kunnen nog niet gaan stemmen, want er is nog niet door, de, door het parlement goedgekeurd dit nieuwe stelsel om, om te stemmen. Dus de, ja, de logica is natuurlijk van, we willen gewoon uh, een heel hard signaal geven van dat de dingen veranderen. Ja. En een, nieuw, een nieuwe wind. En ik kan niet doorgaan met dezelfde, precies dezelfde coalitie, dezelfde ministers. Nee, ik moet jonge mensen hebben, jonge ministers, misschien niet je zegt het woord, jong niet, maar in ieder geval met met, met een bepaalde land. En dan kan hij natuurlijk niet alleen maar... Uh, letten, wegsturen weg, uh, en met dezelfde doorgaan. Dus hij wil een nieuwe regering. Maar zijn er wel mogelijkheden? Want die vorige formatie was, was een klein drama in Italië. Ja, dus want, dus uh, kri ja. krijgt hij wel andere partijen mee? Eh, nou, vanavond hebben, eh, hebben dus zeg maar, de, de, de, de centrumpartijen van de ex democraten en van, en van de, de partij van Mond... hebben ook gezegd van nou, we willen meewerken, maar we zijn voorzichtig... want we willen niet in een te-linkse regering zitten, want hij is dus... hij, maar hij is, is de conservatieve vleugel van de linkerpartij, toch? Van de van, linkerpartij, van de linkerpartij van de is Rensi, maar voor centrum is hij al... Links. Veel te links. Dus als je dat zo bekijkt. En Alfano die is alleen gebleven zonder Berlusconi... met een nieuwe partijtje van, van, van rechts. Van zeg maar, ja goed, een gegoede rechts. Uh, ja, Die zegt ook voorzichtig... ja, maar we willen niet in een, in, een, in een communistische regering zitten. Dus er worden heel harde woorden al vanavond gebruikt. En, en Alfano zei... ja, we zijn diegenen die nog meer dankbaar zijn tegen Letta... dan zijn eigen partij bijvoorbeeld... Dus er zijn, het is natuurlijk altijd een beetje een ingewikkelde puzzel om, om te bekijken. Ja. Maar het belangrijkste is dat er werd ook vanavond gezegd... dat we gaan alles veranderen om niet zoals in, in de lui part, uh, uh, mentaliteit van het gatopardo. We, we veranderen alles om uiteindelijk niets te veranderen. Want nu willen ze echt laten zien dat er een te, nieuw teken is. Er wordt nu ook gesproken uh, uh, over de derde republiek bijvoorbeeld. Zo, we dat allemaal de door deze 39-jarige Renzi. Ja, als 19. Als als zij het wordt, dan wordt hij de uh, allerjongste uh, premier van, uh, van de geschiedenis van uh, Italië. Een mooie combinatie met de alleroudste president <laughs> van uh, heel Europa, volgens mij. <laughs> ja. Dankjewel, Marika Viano. Bonacella. Dankjewel. Over Italië. Er was meer buitenlands nieuws vandaag uh, uit Afghanistan. Want de Afghaanse president Karzai die liet vanochtend 65 gevangenen vrij. Uit de gevangenis van Bagram ten noorden van Kabul ligt dat. Dit tot woede van de Amerikanen, want de Amerikanen zeggen het gaat om Taliban-strijders. Ik praat erover met journalist Bette Dam. Zij woont in Afghanistan, is nu even in Nederland. Bezig met een boek over de Taliban. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Je hebt mensen in Afghanistan gesproken. Hè? Die hebben gezien wat er vandaag gebeurde bij die gevangenis. Wat voor mensen zijn het nou precies die Karzai heeft vrijgelaten? Ja, daar is verschillende mening over. Ze zaten in ieder geval al heel lang achter de tralies. Deze 65 Afghanen. De Amerikanen zeggen dat uh, zij, maar ook anderen die al eerder zijn vrijgelaten... dat die echt uh, een gevaar zijn voor hun eigen troepen, maar ook voor... Voor Afghanistan en dat zij aanslagen hebben gepleegd, uh, op verschillende doelen. En, um, eigenlijk is Karzai het daar niet mee eens. In de afgelopen twee, drie jaar is er die, dat conflict over dat Karzai meer macht wil en dat Karzai meer wil overnemen van Amerikanen. Dan was dit het, de gevangenis was een groot onderwerp. En hij heeft meer vrijheid gekregen om te doen wat hij wil. En, Sinds die tijd zijn er honderden Afghanen al vrijgelaten uit die gevangenissen. Uh, en dit is, uh, dit, deze 65 zijn daar onderdeel van. Terwijl niemand dus eigenlijk weet wat ze nou wel en niet gedaan hebben. Ja, kijk, de Amerikanen hebben wel een, Af een, een gevangenis op uh, Afghaanse bodem. Maar zij doen niet aan rechtspraak. Daar zit geen uh, zaak aan vast. Die Afghanen worden niet berecht. Uh, die zitten soms echt al anderhalf, twee jaar vast. Het is een beetje guantanamo Bay -Bee recht wat ze daar hebben. Waar je ook niet berecht wordt. Um, dus daar is niet veel duidelijkheid over. Er is wel bewijs, zeggen de Amerikanen. Maar veel daarvan is ook uh, uh, geheim. En nu zijn ze dus in Afghaanse handen. En Afghanistan heeft daar een speciale uh, organisatie voor opgezet... om daar opnieuw naar te kijken. En dat is gebeurd in de afgelopen maanden. Uh, dat is trouwens ook geen rechtbank. Maar dat is gewoon een, een nieuwe organisatie, een nieuw instituut binnen de overheid. Ja, En die sturen deze jongens naar huis. Ja, want Karzai die heeft ook uh, laten weten dat het een uh, gevangenis is... die juist taliban creëert. Hij redeneert onschuldige jongens. Die worden zo boos dat ze daar zitten zonder dat ze iets gedaan hebben dat ze zich uiteindelijk bij de Taliban aan gaan sluiten. Zit daar iets in? Ja, daar zit iets in. Uh, er zijn de afgelopen jaren, sinds uh, 9-11, zo, om zomaar te zeggen, duizenden Afghanen opgepakt. En er zijn ook heel veel van uh, onschuldig uh, die door, door allerlei omstandigheden zijn meegenomen door de, door de VS. Dat is net als de nachtelijke operaties van de Amerikaanse militairen een, een, een gevoelig punt voor Hamid Karzai. Die wil daar af, die wil er zelf veel meer controle op hebben. En, en ja, dat resulteert dus in, in dit. Uh, in deze vrijlating. Um, en Jan, ja. er, kan daar ook nog een strategisch plan achter zitten van Karzai? Ja, kijk, het is wel zo dat in de afgelopen jaren... zijn er al heel veel gevangenen vrijgelaten. Het punt is wel dat op dit moment de relatie tussen de VS en, Amerika, of de VS en Karzai... zeer slecht is. Um, hij wil de Amerikanen laten voelen van ik, ik doe wat ik wil. Maar ook naar de Afghanen toe, misschien zelfs al naar de Taliban van, ik, ik heb hier de macht. Kijk eens hoe machtig ik ben. En er komen verkiezingen aan. In april is het de tijd voor opnieuw naar de stembus gaan. En Karzai wil, misschien niet persoonlijk, maar wel zijn groep, wil aan de macht blijven. Uh, dus met het vrijlaten van deze jongens stemt hij weer bepaalde tribale leiders uh, gerust. Kijk, kijk, hier heb je een jongen die heeft een aanslag gepleegd, maar maakt niet uit. Stem voor mij, uh, enzovoort. Dat zijn de dealmaking uh, dingen die er nu aan de hand zijn. En ja, daarin is Karzai wel opportunistisch. Want wat kan hij daar persoonlijk aan hebben? Want hij is niet meer herkiesbaar, hè? Hij, hij wordt geen president meer als het goed is. Wat kan hij daar dan aan hebben, dat hij die, die stamleiders gunstig stemt? Ja, dat klopt. Het is, kijk, op zich is uh, volgens het recht is Karzai uitgespeeld en moet hij vertrekken. Maar je weet het eigenlijk nooit in Afghanistan. Uh, er kan nog van alles gebeuren. De, dus, niks is gezegd, er is dus nog twee maanden te gaan als er al verkiezingen worden gehouden. Maar goed, als stel dat Karzai weggaat. Er is nog wel een hele groep rondom hem die op dit moment de macht hebben. Of dat nou in Kandahar is, of dat nou in Kunduz is, of in Uruzgan. Hij heeft daar zijn mannen en die willen door. En uh, dat is zijn plan. Hij wil, hij wil dat niet kwijt. En daar gaat hij voor vechten. En hij wil de Amerikanen dus ook laten zien... van ik trek hier aan de touwtjes. Uh, de Amerikanen zijn er boos over. Aan de andere kant... de Amerikanen wilden daar toch weg, uiteindelijk? Ja, dat is heel dubbel allemaal. Ik snap dat ook wel. Het is wel zo dat... De Amerikanen willen een gedeelte van de troepen daar weg hebben. Maar ze willen wel, ze moeten ook wel blijven, vinden zij zelf. Met, met geld en ook met trainers. En dat is wat ze graag willen. Maar ja, ze zijn niet meer zo'n welkome gast. Dus de realiteit draait. En, en Kar zei... Uh, ja, houdt ze aan het lijntje. Hij is super wantrouwend naar de Amerikanen. Er zijn nauwelijks nog meer gesprekken. Um, en, en hij is ook bang dat de Amerikanen hem nu omzeilen... in zijn strijd om de macht. En, en daardoor probeert hij dit spel te spelen. Ja. Het is ingewikkeld, maar... Je bedoelt uh, dat ja, de Amerikanen ja. bezig zijn... weer een van zijn tegenstanders in het zadel te helpen? Daar is Karzai 100% van overtuigd. Ja. Ja. En wie zou dat dan... zijn? Is daar ook al een, een persoon bij te noemen? Nou, dat is niet zo duidelijk. En ik denk ook dat Karzai de macht van Amerikanen een beetje overschat. Want in, in de geschiedenis in na 9-11 zijn ze niet zo heel erg machtig geweest... met het benoemen van mensen. Uh, maar, maar is, is ja, Karzai, Karzai daar ook niet gekomen mede dankzij de steun van het Westen? Ik denk dat de Amerikanen een rol hebben gespeeld daarin. Maar het was absoluut een, een, zeg maar een consensusbesluit met Pakistan aan boord... met andere groepen in Afghanistan. Het was niet een, een plannetje. Zoals ze dat soms wel zeggen. Zo makkelijk ging dat niet. Nee. Goed, nou, een interessante strijd tussen Amerika en uh, Afghanistan. dus Met Karzai. Dank voor jouw uh, inzichten. Bette Dam, dank je wel. Dank je wel. Having a big lazy car, rushing up the highway in the dark I got one hand steady on the wheel, one hand's trembling over my heart And it's pounding baby, like it's gonna bust right on through And it ain't gonna stop, till I'm alone again with you father last night when we spoke in his voice I could hear the line the skies and the rivers the timber wolf and the pines and that great jukebox out on route 39 they say he travels fastest who travels alone tonight I miss my girl Mr. I miss my home. Is it the sound of the leaves that blown by the wayside? Got me out of here on this spooky old highway tonight. Is it the cry of the river? The moonlight shining. That ain't what scares me, baby. What scares me? Niet geheel toevallig, Valentines Day, Bruce Springsteen. Vandaag alweer twee Nederlandse schaatsmedailles dus in Sochi. Prachtig natuurlijk, de topprestaties van Oranje. Toch hoor je ook wel weer, het is slecht voor de sport. Altijd maar weer Oranje. Marnix Koolhaas is schaatshistoricus. Goedenavond, welkom. Dag Luzelle. Juich jij nog bij uh, ieder succes van uh, de Oranje Schaatsers? Ja, natuurlijk, het blijft fantastisch. Het is absoluut de topsport die je ziet. En uh, dat het landgenoten zijn is natuurlijk ook heel erg leuk. Alleen in mijn achterhoofd speelt ook wel mee, ja, is dit wel goed voor de sport en de toekomst? Want uh, een sport waarin één land zo dominant is, uh, ja, dat uh, gaat uh, scheeflopen op den duur. Of uh, is dit misschien een aanmoediging voor de andere landen om weer een stapje harder te gaan zetten? Ja, dat zou je hopen en denken... maar er is natuurlijk wel een enorme scheefgroei ontstaan inmiddels... doordat er zo weinig publieke belangstelling meer is buiten Nederland is er ook geen geld meer in die andere landen om op hetzelfde niveau als, we, als wij dat doen uh, te trainen en je te ontwikkelen. En die kloof die wordt steeds groter. Vroeger hadden we het over de kloof met Oost-Duitsland. Met de dames die er eindeloos maar niet tegenop kunnen konden uh, boksen. Nu zie je die kloof ten opzichte van Nederland ontstaan. En hoe je die kloof moet dichten, ik zou het niet echt weten. Want, want je ziet bijvoorbeeld in landen als Noorwegen en Canada, daar wordt dan nu echt minder geïnvesteerd dan vroeger in het schaatsen, financieel gezien. Ja, je gezien. zag Canada, dat heeft enorm veel geld erin gestopt omdat ze de Spelen in Vancouver hadden. Nou, daarna met is het geld dicht gegaan. Precies, met succes. En waar zie je ze? Ze zijn helemaal nergens meer. Nee. Nou, gisteren nog zilver. Ja, nou, Danny Morrison, iemand nog van de oude school die is doorgegaan... maar nieuw talent uh, zie je niet opkomen. Uh, de Nooren, uh, ze hadden een Europees kampioenschap in Hamar... met uh, twee uh, titelkandidaten. Er zat bijna niemand meer op de tribune. Als je Noorwegen naar schaatsen wil kijken op tv... moet je op internet kijken. Je kan het niet meer gewoon op de normale publieke zenders kijken. En waar komt dat door? Want ze hadden wel nou, natuurlijk Olaf Kohl... ze hebben echt helden gehad in Noorwegen. Waar komt dat door dat dat uiteindelijk toch minder is geworden? Ja, de sport heeft zich niet ontwikkeld, is overvlaagd door uh, veel spectaculairder wintersport uh, als het uh, skiën, het biathlon. Uh, schaats is indoor gegaan, wat voor de sport heel goed is geweest. Maar voor het plaatje op tv natuurlijk uh, verschrikkelijk. Het ziet er dodelijk saai uit. Helemaal ja, vind als je? Het... Schaats is toch een wintersport? Dat moet ook buitengewoon <lacht> ja, ja, nou met ja, de neus in de lucht met de sneeuwbui. Tuurlijk, vind bij, het, het is ook eerlijker geworden. Dus... Het is, precies, voor de sporters is het eerlijker. Maar voor een, een neutraal publiek... wat je naar die uh, sport wil, enthousiast wil uh, toetrekken... is dat niet uh, het, het leukste plaatje. En dan zijn het ook nog... en daar gaat mijn kritiek vooral over... Uh, de manier waarop die wedstrijden gereden worden... met eindeloos lange reeks ritten... Uh, elke je bedoelt die 10 kilometer... Uh... Nou, ook de 500 meter, die heeft uh, 2,5 uur geduurd. Ja, je uh, bedoelt het aantal deelnemers weer bij de 500, waardoor het zo lang duurt. Ik roep al jaren, waarom doe je niet net als in alle snelheidssporten... Uh, laat je met uh, kwartfinales, halve finales en uiteindelijk een finale zo'n 500 meter beslissen? Zou dat fantastisch zijn geweest door Michel Mulder en Jan Smekers, Dan heb je wel twee landgenoten, maar die tegen elkaar om goud en zilver rijden. Kijk, dan krijg je iedereen wel op de banken. En nu dus meer eindigt het, Short -track het in, in model. totale chaos. Nou, niet tegelijk over de baan. Dat is de sensatie van shorttrack, Maar wel gewoon... Maar die uh... hebben wel halve finale, kwartfinale, finale, finale. Ja, en waar dan omgekeerd. Ze rijden nu twee keer hun vijfhonderd meter. Nou, dan uh, rijden ze hem drie of vier keer. Maar dat kan makkelijk. Ja. Uh. En dat is spektakel. Daar willen de mensen wel weer voor kijken. Kijk, je moet concurreren met al die nieuwe sporten. Zoals de ski, cross. Eh, waarin alles eh, in op één moment beslist wordt. in een sensationele run. Ja, dan kan je niet meer verwachten dat mensen 2,5 uur op het puntje van een stoel. naar een tien kilometer blijven kijken. En kan het ook zo zijn dat het IOC. een beetje gaat twijfelen aan deze sport. met zoveel medailles voor Nederland. dat ze zeggen. ja, dit wordt een particuliere aangelegenheid. Dat hoort niet meer thuis op te spelen? Nou ja, andere landen gaan natuurlijk niet meer investeren. En uh, Zo'n 10 kilometer. Uh, ja, uh, als, als er een plan op tafel komt om die bijvoorbeeld te vervangen door een uh, mini-marathon. Uh, waarin andere landen natuurlijk veel meer kans hebben. Dan zullen ze dat zeker gaan steunen. En uh, ja, als het schaatsen helemaal van het programma zou verdwijnen. Omdat er nog maar te weinig landen serieus aan uh, zouden meedoen. Ja, die kans loop je op den duur ook. Ik bedoel, het schaatsen heeft de luxe positie. Dat het twee vormen van hardrijden op de spelen heeft. Het short track en het lange ja. baanschaatsen. Nou, het short track wordt steeds populairder en verdient geld. Het lange baan gaat steeds verder achteruit. Heeft minder rijders en uh, er moet enorm veel geld bij. Want sponsoren haken. Af en er komt nergens meer publiek, behalve in Nederland. In Sochi, uh, midden in de nacht is het daar, uh, maar er is iemand voor ons opgebleven, Marnix Wieberdink, uh, goedenavond, goedenacht. Goed, goedenavond, <laughs> ja, allebei. Ja, u bent van ja. de Academie in Insel, waar schaatsers uit kleine landen worden opgeleid. Uh, ja, u heeft er natuurlijk ook last van, u heeft vier rijders daar, maar er is nauwelijks tegen die Nederlanders op te boksen. Nou, dat valt op zich wel mee. Kijk, dankzij deze hegemonie uh, uh, wordt zeg maar de, de noodzaak van de academie uh, maar onderstreept. En uh, we hebben dat ook goed voorbereid. We zitten inmiddels uh, met diverse partijen om tafel. Want natuurlijk moet er iets gebeuren. Maar wat Mannix, uh, de andere Mannix terecht zegt, uh, er is steeds minder geld beschikbaar. En dat is, dat is iets serieus waar we over na moeten denken hoe we dat uh, kunnen veranderen. En? Uh, wat, waar denkt u dan aan? Ja, er zijn een aantal basisvoorwaarden die gecreëerd moeten worden... om te zorgen dat de schaatsport aantrekkelijk blijft. Um, en ik ben, ik ben eigenlijk net zoals Marx, denk ik ook wel een, een, een, een liefhebber van de oude stempel dat we moeten zien dat de schaatsbond in de basis in de verschillende landen onder aandacht wordt gebracht. Dat is een taak van de ISU, uh, om te zorgen dat er, in een land als Estonia, Latvia, maar ook in Bulgarije, Lithuanië, uh, maar ook in Zweden, dat schaats op televisie wordt getoond. Ja, dus de, dat de dat schaatsbond hè, die dat moet doen, de internationale schaatsbond. De internationale schaatsbond, precies. En op dat moment gaan er uh, binnen nu en vijf jaar gaan er steeds meer mensen schaatsen. Um, en uiteindelijk krijg je daar weer een nieuwe generatie Sven Kramer's uit te voorschijn. Maar je Ik kan dat toch niet afdwingen bij, uh, bij publieke omroepen om dat eruit te zenden? Nee, dat klopt. Maar het, het, het, het data was bij ons ook niet populair totdat het werd uitgezonden. En nu is er een, een, een hele grote schare mensen die data. Maar ook in Belarus is er nu een nieuwe ijsbaan gebouwd. In Kazachstan is er een nieuwe ijsbaan gebouwd. In Roemenië wordt er over twee jaar een nieuwe ijsbaan gebouwd uit die land gaat absoluut weer een nieuwe generatie opstaan... dan is het wel zaak dat, uh, dat die mensen goed worden opgevangen. En wat natuurlijk waar is, is dat uh, de mensen in Nederland hard werken... veel geld op hun beschikking hebben... Maar dat doen de mensen in Noorwegen, Zweden, Oekraïne, Roemenië. doen ze ook. Alleen, ik heb ooit geleerd: train hard, but smart. En dat is nou precies een stukje kennis. die je uh, letterlijk kunt inkopen als je geld hebt. Want daarmee heb je technische specialismes in. Uh, en bijvoorbeeld de visio. Veel mensen denken dat de visio uh, nodig is om, om, om een blessure te behandelen. Maar in de nieuwe manier van uh, training. ...denken en het maken van een programma... ...is een visio juist om te voorkomen... ...van blessures. Nou, dat is wat wij doen... ...met de Kia Speed Scanning Academy in Insel. Alleen, dat is een heel moeilijk traject... En ja. dat kunnen we niet zonder steun. En er wordt ja, er ook ik, wel gewezen... Ja, maar niks. Ja, ik denk ook dat Colas. Nederland hier meer verantwoordelijkheid moet nemen. Het is cultuurgoed voor ons. Het is meer dan alleen maar een sport. En dan heb je ook de verantwoordelijkheid om die sport internationaal verder te helpen. Uh, waarom zie je niet, zoals bijvoorbeeld in het wielrennen... dat Nederlandse ploegen internationale renners uh, contracteren... die met dezelfde middelen en dezelfde mogelijkheden uh, tegen de Nederlanders zouden kunnen strijden? Voor sponsoren is dat van belang. Dus uh, als die je, rijden bij TVM, als je in Polen maar zaken maar ze, st ze strijden op de spelen... Voor China. De ja, Rabobank ploeg uh, had toch ook allemaal buitenlanders. Uh, ja, dat is niet lekker dat... afgelopen. Nou <laughs> oh ja, goed. Maar Marx heeft zo, heeft zo gelijk in wat hij zegt. Kijk, je moet het zo zien, Lisanne. Uh, TVM investeert, wat, wat is het? Een 3,5 miljoen in een schaatsploeg. Die hebben ze 6 schaatsers met 10 man begeleiding. Wij hebben meer dan 300 schaatsers onder contract. Waarmee wij uh, een sponsor die potentieel geïnteresseerd is, gewoon van 300 schaatsers gebruik kan maken om A, de merknaam van het merk in Nederland... binnen no time op de kaart te zetten. Tegelijkertijd... en Iedereen heeft zijn uh, mond vol van MVO... maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar tegelijkertijd kunnen ze daarmee... de schaatsport een enorme boost geven... om te zorgen dat in het buitenland... de schaatsers de omstandigheden... kunnen inkopen die ze nodig hebben... om topsport te bedrijven. Topsport kost geld. En je moet, en je moet en ook in die je andere is... landen moet je helpen... om die schaatsport van de grond te zetten. Ik uh, vergelijk het wel eens met korfbal... waar iedereen altijd lacherig om doet. Maar Nederland... Landen hebben wel gezorgd dat er nu in 59 landen wereldwijd gekorfbald wordt. Uh, daar hebben ze alle moeite voor gedaan. Uh, en ik jij bent heb, in Argentinië? Ik ben in Argentinië ge geweest om te daar te gaan schaatsen. Zo zijn er nog tal van landen waar Nederlanders heen zou kunnen gaan... om te helpen om aan de basis, want daar moet je toch beginnen... om kinderen de lol bij te brengen om op ijs te schaatsen. En op natuurijs voor zover dat nog voorradig is uh, op de wereld. Maar niks weer ja. Ja, Manix Koolhaas, die bij jullie in de studio zit, mm. die heeft natuurlijk gelijk. Maar ik weet dat Manix in, in Argentinië moest hij uh, uit armoede een tuinslang doormidden slijgen om kleine blokjes daarvan te maken ja. dat hij een ijsbaantje kon uitzetten. Dat is een verhaal, dat is gewoon echt waar. Er is dus gewoon geen geld. En dat is een verantwoording waarvan wij hopen dat de ISU die neemt. Die neemt nee, maar neemt ook dat, stapsgewijs. Dat geld was en er niet. dat geld kun je niks. Dat geld was er niet, maar we zijn met die tuinslang begonnen. En nu wordt er in Buenos Aires een ijsbaan gebouwd... Uh, waar geshortrekt kan gaan worden. En waar alle Zuid-Amerikaanse inline-skaters uh, straks op gaan trainen. En hopelijk het maken het ze inventief. daarna ook de overstap <laughs> weer naar de lange baan. Ja. En op die manier probeer je uh, jouw cultuur in een andere cultuur te implementeren... en daarmee schaatsers weer op het ijs te krijgen. En die sport te verbreden. Want dat belang is uiteindelijk ook ons belang. Maar Marnix Wieberding, bestaat er irritatie in Sochi over die Nederlanders? Bij andere schaatsers? Nee, dat geloof ik niet. Nee, kijk, iedereen werkt er hard voor. Uh, maar ik denk dat er wel een besef komt van... ja, maar, maar het moet nu anders. En ik zit natuurlijk met 24 bonden aan tafel. Huh, vergis je niet, drie, 300 schaatsers uit 24 landen worden door ons ondersteund. En wij zijn ook op zoek naar een partij die zegt... ...ja, we gaan die, die schaatsport in het buitenland omarmen. En ik wil iedereen uitnodigen om, om met mij het gesprek aan te gaan. Want dit is natuurlijk... Een, ...a, een enorme kans... ...maar b, ook uh, het juiste moment om in te stappen. En het is ook goed voor het Nederlandse uh, schaatsen... ...als er meer, meer concurrentie komt. Want uiteindelijk kun je ook gaan afvragen... ...ja, wat is Nederlands succes waard? Maar... Dat wil ik er gelijk aan toevoegen. Het Nederlandse succes, succes, wat op dit moment uh, wordt behaald, is exceptioneel. Er is nu een generatie, en dan verwijs ik met name even naar de 500 meterrijders. Die zijn zo exceptioneel goed. Maar die hebben er zeven jaar voor uh, gewerkt om zover te komen. En Dat ook veel, niet, uh, ve ja, veel zijn concurrentie zijn de, onderling ook. Zij zijn, ook zijn, gehad zijn uh, niet alleen beter geworden, de concurrentie is ook achteruit gegaan. Want Omdat iemand, daar weinig werd Iemand van het niveau, Jeremy Wadderspoon, die hebben we niet meer. Geert Kuiper en Margot nee, die Boer, die. Bij ons, uh, ja. In ieder ja. ja. Goed. Geert Kuiper en Margot Boer hadden het al over twintig medailles die in totaal binnen bereikt zijn. Dat zal je vast zien. Hebben we het hierover? Gaat het de hele volgende week mis? Precies. Nou, we en dan, dan het. klagen we nergens meer over. Bijna Marnix, eh, dank. Marnix Wieberdink, goede nacht daar in Sochi. En uh, Marnix Koolhaas, ook dank voor jouw komst. Dit was het oog. Ik wens u een goede nacht. Dag. Goede nacht, vrienden.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 Dit is Radio 1.